Het is 11 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. In de Russische stad Volkograd zijn bij een explosie op een treinstation zeker tien doden gevallen. Dat meldt het Russische staatspersbureau Interfax. De Russische autoriteiten zeggen dat het om een aanslag gaat. die gepleegd is door een zelfmoordterroriste. Het zuiden van Rusland wordt geregeld opgeschikt door aanslagen van moslimfundamentalisten. vaak uit Tsjetsjenië. In oktober nog blies ook in Volkograd. een zelfmoordterroriste zichzelf op in een stadsbus. Daarbij vielen toen zes doden.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 De Canadese schaatser Jeremy Wadderspoon heeft zich niet geplaatst... voor de 500 meter bij de Olympische Spelen in Sochi. De 37-jarige Wadderspoon werd zesde in de voorrondes in eigen land. Hij maakt nog een kans op de 1000 meter waarvoor hij morgen moet rijden. Wadderspoon nam drie jaar geleden afscheid van het wedstrijd maar hij werkt nu aan een comeback. Het weer, het is een zonnige dag... en op een enkel buitje in het noordelijk kustgebied na blijft het droog. Morgen gaat het vanuit het westen regenen en stevig waaien. Het wordt, net als vandaag, een graad of zeven. Dit was het NOS-journaal. AWB verkeersinformatie met een file na een ongeluk op de A59... van Zirikzee naar Os bij Waalwijk, vijf kilometer. Visite, visite, een huis vol visite. Om Joop had spontaan een meegebracht. En daarna kwam Joop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 Met Paul van der Graag en Jos Palm. Ja, welkom bij het tweede uur van OVT. Straks tegen half twaalf, het tweede deel van het verhaal van rampjaar 1672. Maar nu eerst boeken en films. Ja, en om die boeken en films te bespreken zitten hier aan tafel van Hans Renders, directeur van het Biografie Instituut en biograaf en uh, recensent en al niet meer. En Jos van den Burg van het Parool en het Historisch Nieuwsblad, als filmrecensent. Heren, welkom, goedemorgen. Eerst maar even een film. Jos, vorige week net na de overlijden van Mandela, wat niemand kan zijn ontgaan... in première de film Mandela A Long Walk to Freedom. Vertel. Ja, het zal zelden, zelden zo goed zijn uitgekomen dat iemand is overleden voor filmmakers, zeg maar. Want dat heeft de film natuurlijk publicitair geen windeieren gelegd... dat uh, Mandela net voordat de film uitging, toeval, overleed... Uh, de film is, ge, is, ge, is gebaseerd op zijn autobiografie. En dat is van belang om even te weten. Want uh, die autobiografie die heeft Mandela geschreven... nadat nou, hij net aan de macht was en er enorm veel belang bij had... dat, dat Zuid-Afrika, blank en zwart, bij elkaar bleef. Dat het niet uiteen zou vallen in een burgeroorlog. Dus in, in die autobiografie wordt enorm de nadruk gelegd... of die autobiografie de nadruk gelegd op uh, verzoeningsgezindheid... niet wraakzuchtig zijn, enzovoort. Uh, en dat zit heel erg in de film. De film begint helemaal in het begin. Uh, bijna bij de geboorte van Mandela. Bestrijdt een enorm lange periode. Want hij, wordt hij, hij groeit op in Transkei. Op het platteland. Als jongen. Uh, wordt advocaat uiteindelijk in uh, Kaapstad. Uh, ziet daar enorme rassenongelijkheid. En het geweld tegen zwarte. Wat zijn politieke bewustwording enorm uh, aanwakkert. Nou, lang verhaal kort. Kom bij het ANC. Wordt, hè, als het ANC van strategie verandert van hé, vreedzaam verzet, heeft geen zin... wordt hij de leider van de radicale uh, beweging, zeg maar... of het radicale deel van de beweging, wordt opgepakt land op robben nou, Het zijn allemaal bekende feiten... maar die komen allemaal keurig langs in de film. En dat, is, uh, een, dat leidt ertoe dat dit een hele goede introductie is... op het leven van Mandela ja. tot aan zijn presidentschap. Maar is het dan ook wel een leuke film? Of is het en toen, en toen, en toen... Uh, braaf voorgeschoteld levensverhaal? Ja, leuke film is misschien niet het goede woord. Het is wel heel veel en toen, en toen... Maar nogmaals, het is wel een hele goede introductie op als je wil weten van ja, wat heeft deze man eigenlijk allemaal meegemaakt in zijn leven? En je ziet dat volkomen bizarre leven, zie je, zie je dus langskomen. En als je niet helemaal al thuis bent in Mandela zeg maar, en alles wat hij gedaan heeft, dan is dit een hele goede introductie. Ja, nou, nou, nou zit de, de zoon van Hans Renders, die is ook meegekomen... En die, en die heeft, de film, die heeft Ingmar die heeft de film gezien. E, j, jij als jonge kijker, heb je, heb je daar veel van geleerd? Vond je de een mooie film? Mm, ja, voordat ik de film keek, wist ik nog niet echt veel van zijn leven. nu weet ik wel een stuk meer. Ja. En, maar was hij ook spannend? Ja. Wat ik wil even iets meer weten van Ingmar... Dit gaat, het gaat iets te snel, natuurlijk was hij spannend. Huh? Ingmar uh, ma, maakte de... Ja, je hebt vast het een en ander over de man gelezen. Op school weet ik veel allemaal. Wat, wat maakt het meeste indruk op je in die film? Is er een scène waarvan je denkt... Ja, dat maakt dan echt het meeste indruk op me? dat hij zo lang in de gevangenis had gezeten... dat hij dan na 22 jaar weer met zijn vrouw... Uh, gewoon die ziet en mag aanraken. Zo vond ik wel bijzonder. Oké. Okay. Ja. En als je dat dan ziet... denk je dan... waren er nog maar meer van dat soort leiders? Of wat denk je eigenlijk? Met wat voor gevoel ga jij dan die bioscoop uit? Eh... Uh... Van dit soort films wil ik meer zien? Of... Nou, niet, niet dat ik elke week naar zo'n film wil, maar ik vind het best wel ja, goed... dat er films over belangrijke mensen worden gemaakt. Mag ik nog één ding aan toevoegen? Een ja. goede film, een goede introductie, wat Ingmar ook zegt. Uh, wat iets minder goed is, is dat het hele radicale verleden van Mandela... Mandela is, heeft een communistische periode meegemaakt. Dat is helemaal weggepoetst uit de film. Is... En Mandela heeft ooit een boekje geschreven als jongeling... Uh, how to be a good communist. Daar vind je allemaal niets van terug. Daar ja, hebben we niets van gehoord de laatste ja. maanden. Nee. In, die ja. zin, in die zin past veel goed in deze tijd. En, en uh, ook bij de Heiligverklaring een beetje van Mandela. Wat ja, natuurlijk ook een... een hele bijzondere man was. Laten we dat even... Zeker, maar het geeft wel ja. een schoon beeld. Een schoon beeld. Goed, van een biografische film. Uh, Hans Renders naar uh, twee min of meer biografische boeken... Uh, uh, Twee boeken ook die jij uh, gelezen hebt, die gaan over personen die belangrijk geweest zijn in de geschiedenis van het socialisme. Laten we met het internationale verhaal beginnen. De memoires van Kropotkin. Ja, Peter Kropotkin. Ja. Nou, we hadden het net over de tijdgeest. Dat was ooit allemaal, ook een heel belangrijk. Allemaal moment. werd weggepoetst. Ja, ja. Het is vind ik sowieso wel erg interessant dat de nieuwe uitgeverijtje Schokland, samen met de gealanceerde uitgeverij IJzer, nu de memoires. Uh, van de revolutionair anarchist, de peetvader van het anarchisme, zou je het kunnen noemen, uh, Peter Kropotkin. Ja, uh, Hans, heel even, uitgever uit Schokland geeft veel klassieken uit. Ja, ook ja, dus Het is ja, die die Lema, een nieuwe alleen maar dit soort politiek getinte ja, uh, klassieken. Ja. En uh, dat is een kenmerk van politiek. Niet iedereen is het ermee eens. Maar ik vind het in ieder geval bijzonder sympathiek. Dat ze dat ook met zoveel zorg doen. En moet ik erbij zeggen, zo origineel. Want door wie is dat boek uitgeleid? Ik ga daar iets over het boek zelf zeggen. Maar is uitgeleid door de directeur van Triodos Bank. Ja, een bankdirecteur die... die ja, uh, die... die, uh, die, die uh, uh, uh, ja, de Triodos Bank, uh, dat uh, moet misschien uh, kunnen. Uh, Peter Blom is de naam. Uh, dat is wel een interessant uh, naamwoord. Want hij... Uh, uh, zet natuurlijk dat werk van uh, uh, Kopotkin een beetje in perspectief. En een van de dingen die hij noemt is uh, uh, uh, Darwin. Hij zegt Darwin, the survival of the fittest... is uh, uh, nooit goed begrepen... Uh, Kropotkin heeft een mooie reactie op Darwin geschreven. Nou, we moeten alles samen doen, in plaats van de survival of de Nou, Ik zal niet dat hele wordt gaan navertellen... maar dat is in ieder geval de context waarin dit boek is verschenen. Nou, dik boek, heel goed leesbaar. En anders dan je misschien zou verwachten. Die memoirs, Kropotkin leeft van 1842 tot 1921. Die gaan tot 1886. Min of meer uh, tot de eerste tien jaar dat u buiten... Leven. Hij komt uit een adellijk gezin. Leefde op in kringen, in hofkringen van Sint-Petersburg. Politiek kringen Moskou. Zijn vader had 1200 zielen, dan weet je het wel. Hij stierf op zijn dertiende toen Nicolaas de Eerste overleed. En dat was een beetje de periode dat de slavernij... dus ook die zielen, een ander, uh, andere betekenis kreeg. Toen begon zijn politieke bewustzijn. Dat wordt prachtig beschreven. Het is een soort mengeling van iemand... Die uit die aristocratische, grote balzalen, diners, kadettenopleidingen, rijke ooms met veel decoraties. Aan uh, de andere kant de revolutionaire ziel die in zijn borst ontspruit. Al op 16-jarige leeftijd uh, publiceert hij of schrijft hij zijn eerste revolutionair geschrift. En al gauw uh, wordt hij radicaal, zeer radicaal. Uh, hij wordt dan gearresteerd. En uh, wat hier prachtig ook wordt uh, beschreven, zijn ontsnapping. Daar moeten we heel kort over zijn, maar er speelt een viool en een ballon en een rijtuig een rol. En dat twee keer. En uiteindelijk komt hij dan in Londen terecht. En daar gebeurt eigenlijk iets merkwaardigs. Want daar zit de grote, de, de aartsvader van het anarchisme zit daar in Londen. heeft ook nog in, uh, in Parijs gevangen had, gezeten. Had ook een naam. Sorry? Die aardvader had ook een naam. Hè? Peter Kopotkin. Ja. Ja. En uh, uh, zat daar uh, uh, in Londen. Ja, toch beroemd te wezen. Maar hij was vooral geoloog en journalist. Die kant, uh, die zijn we nu een beetje vergeten. Maar hij publiceerde de ene studie over bergen... Uh, uh, ijsschotsen in Finland. Hij heeft uh, nieuwe kaarten gemaakt van het uh, gebergte in de Siberië. Hij schreef voor The Times. Hij was dus ook, wat, uh, wat ze toen noemden, een burgerlijk journalist. En in die memoires ja, ging het eigenlijk niet meer zo heel erg over dat anarchisme. En later, uh, toen bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog uitbrak... Ja, toen stond hij helemaal niet meer aan de kant van de internationale. Hij was voor oorlog. Hij is weliswaar in 1917 nog naar Rusland gegaan... toen de revolutie eruit uitbrak. Hij heeft Lenin nog ontmoet. Hè, maar dat heeft heel weinig effect gehad. Kropotkin, 1921, overleden. En hij heeft helaas nooit het tweede deel van zijn memoires geschreven. Maar dat eerste deel is zeer de moeite waard. Ja. Uitgegeven bij uitgeverij Schokland. En dan van een uh, internationale socialist naar een Nederlandse. Misschien van de meest bekende ja. uh, rode wethouder... Uh, die we in Nederland ooit gehad hebben. Uh, de biografie van Wieboud is verschenen. Ja. Nou, je zegt het goed. Uh, wethouder socialist. Hij introduceerde als het ware wat wij nu noemen het wethoudersocialisme. Uh, bij Wieboud uh, uh, zat dat een beetje merkwaardig in elkaar. Hij was, nou ja, Hij noemde zich Marxist... Maar naarmate hij langer wethouder te Amsterdam was... dat is hij twintig jaar lang geweest, tot 1929, met een korte onderbreking... werd hij ook steeds meer de macher. Zo werd hij ook genoemd, de onderkoning. Hij heeft ook wel eens gezegd... Ach, geef mij twee goede secretarissen en ik regeer die stad in mijn eentje. Wie was nou wiebouwt? Daar heeft Herman Lijager Beul een biografie van geschreven. Uh, Wieboud was een, uh, kwam uit een rijk middelburgers geslacht. En hij was ook een schatrijke ondernemer. Je kunt je afvragen of dat element niet iets te weinig benadrukt is. Want uh, het gaat wel veel over zijn socialisme. Maar je ziet aan alle kanten dat zijn werkwijze... de werkwijze van een ondernemer was. Doorgaan, niet te veel overleggen... Uh, besluit te nemen. Nou, op een gegeven moment is er iets in het hoofd van Wieboud gebeurd... Uh, dat hij uh, uh, besloot, nadat nou, hij al op de openbare handelsschool... in Amsterdam had gezeten als kind, uh -huh. om naar Amsterdam te gaan. En daar heeft hij de sprong in de politiek uh, uh, gewaagd. Wat heeft uh, uh, Beul daarvan gemaakt? Hij heeft een paar uh, accenten gelegd. Ten eerste, hij heeft gerelativeerd dat Wieboud... die ook altijd als een soort Marxist bekend staat, een radicaal... dat valt allemaal erg ja. mee. Hij was meer een gevoelssocialist. Ja. He, hij was een echte sociaal toch ook? Hij heeft nooit voor de, de, de, de communistische kant van het geheel gekomen. Ja, daar heeft ja. hij wel over geschreven. En dat sociaal dat werd hij natuurlijk. Hij werd pas laat lid van de SDAP. Althans, hij werd al in 18, 1898 geloof ik lid. Maar dat hij daar heel actief in werd, dat is pas tien jaar later. Hij noemde zich Marxist. Hij schreef voor al die Marxistische blaadjes... De Nieuwe mm -hmm. Tijd en Marxistische Weekblad... Maar natuurlijk, de praktijk maakt al altijd een beetje ja. genuanceerd. Je zei één, je ging een paar dingen opnoemen die de Liagere Beul ja. heeft gedaan. Dus aan dat socialisme, gevoel En wat is er dan nog meer? Want we moeten wel even zeggen: dit is de derde. Er is een biografie van Borri. Ja. Over, dat is vooral een institutionele biografie. Ja. Over, over de man van de praktijk, de, ja. de, de wethouder. Dan hebben we geloof ik nog een boek. van de, de, Daarvan is de naam even ontschoten. Maar nog een boek over Wieboud gehad. En dit is nummer drie. Het ja, uh, uh, tweede is van uh, onder meer Erik Slot. Dat gaat eigenlijk vooral over Wieboud en het stadhuis van Amsterdam. Ja. He, Wieboud ja. als wethouder. Ja. Prima boek, maar dat zou ik geen biografie noemen. Uh, Borry heeft inderdaad... Uh, een, een, een, een, een zeer uh, een zinnige, maar wat formele biografie geschreven. Dat deed Bori ook in de serie van drie of vier andere sociaaldemocraten... zoals Altak en zo. Uh, wat heeft uh, Liager Beul nou anders gedaan? Ten eerste, hij heeft heel veel aandacht besteed... aan een nogal provocerend boek van Wieboud uit 1932... wat heet Wordend Huwelijk. Uh, die titel die klinkt wellicht een beetje belegen... maar dat was niets anders dan een bom... Niet alleen een tijdbom, maar een bom onder alles. Onder ja. de politieke opvatting. Onder de burgerlijke opvatting over huwelijk en seks. Uh, want wat stond in dat boek? Min of meer, althans zo werd het geïnterpreteerd. Uh, uh, uh, buitenechtelijke seksualiteit. Uh, nou is het natuurlijk wel de vraag... of wie boudt nou de theorie naar de praktijk zetten... of de praktijk aanposten ja, aan, wat, aan wat, de wat, theorie? Wat leert, wat leert uh, de, de biograaf daarover? Nou, de, bi de biograaf heeft daar uh, uh, inderdaad... Uh, uh, veel over naar voren gehaald. Bijvoorbeeld uh, uh, een aantal uh, vriendinnen niet alleen van Wieboud, maar ook van de echtgenoten van uh, Wieboud. Ja. Maar op een ander niveau... Want Wieboud was op dit gebied actief samen met zijn vrouw... en niet alleen. Ze zeer actief. Ja. En uh, dat werd ook in dat boek beschreven. Dus daarom zei ik, ik noem dat ja. boek maar even de theorie... en het leven van Wieboud de praktijk. En dat, uh, de, daar was een soort wederzijdse beïnvloeding, zou je kunnen zeggen. Maar, kijk, we kunnen daar grappen over maken... en raierend toevoegen Maar er zat ook wel een hele serieuze kant aan. Die maar niet uh, gezien wilde worden... Namelijk dat mensen gewoon verloofd of bevriend zouden kunnen zijn. Want zoals je weet, een jongen en een meisje konden niet bevriend zijn. Er moest meteen een verloving. Uh, hij zei, daar, waarom niet een proefverloving? Inclusief de seksualiteit. Nou, dan ja. kun je gewoon na een half jaar rustig tegen elkaar zeggen, toch maar niet. Want nu heb ik altijd begrepen uh, over deze kwestie. Ja, ik roer hem toch even heel kort aan. Dat ja. Wimbo het vooral zelf in de praktijk bracht en zijn vrouw uh, braaf. Niets deed. Nou, daarom is de deze biografie, biografie toch wel goed, want hij uh, uh, besteedt ook aandacht aan de vrouw uh, van ja. uh, Wieboud. En uh, uh, nou, ik moet zeggen, de minnares van Wieboud. Die had zelf ook wel allerlei minnaars. Ah, dus... Maar zijn vrouw dus nee, niet? Nee, zijn vrouw Juist, niet. Nee, precies. inderdaad, nou, dat was dus een proefhuwelijk van, van Wieboud. De ja. man mag vreemd gaan, de vrouw niet. Even gewoon de dingen helder stellen. Nou ja, mogen, ja. Dat, dat maak jij er nu van. Maar dat, dat was in ieder geval de situatie. Overigens ja, was ja. zijn echtgenote wel weer bevriend met die minnares. Uh, nou, kortom. Uh, ja, een zeer interessante biografie. Er zitten ook een paar nieuwe dingen in. Je zei het net al, Borri heeft al die biografie geschreven. Heeft bijvoorbeeld de uh, memoires van de zoon. Van wieboud boven water gehaald. En dan wil ik één kleine anekdote uithalen die toch zoveel zegt. Uh, die zoon zegt dat hij zich kan herinneren... dat zijn vader bij de tramhalte staat... en dan komt een man die staat met zijn vader te praten... en die neemt dan afscheid om te zien de tram aankomen... geeft hem een hand en zegt... nou, ik, uh, ik neem aan dat u als socialist in de derde klas gaat zitten... en ik zit in de tweede. Dan zegt Wieboud, die geeft hem de hand terug... en zegt nee, dan hebt u weinig van het socialisme begrepen. Het is niet zo dat de goeden moeten gaan afzakken... maar wij willen de arme mensen allemaal naar boven brengen. Dus ik neem eerste klas, want er is geen betere. En dat is socialisme. Eerste klas voor iedereen. Juist. Ja, ja. Goed. Z uh, zullen we even, even weer naar films gaan... Uh, voor die er helemaal bij in schieten. Uh, Jos, jij hebt niet, je bent niet alleen naar de bioscoop geweest... je hebt ook dvd's bekeken die zijn uitgebracht. Zeker. en uh, Daar zit er één bij... Uh, die gaat over een van de grootste uh, slachtingen... in de recente geschiedenis. Hè? Ja, ja. Die, heet, die film heet The Act of Killing. Geen fijne film voor het eind van het jaar... maar wel een verbijsterende film... Heeft trouwens even in de bioscoop gedraaid, afgelopen jaar. En je vindt bijna een alle jaarlijstjes van filmrecensenten terug uh, in de top 10, zeg maar, van het afgelopen jaar. Ja, en die Doc gaat over 1965 Indonesië. Ja, documentaire over Indonesië, 1965, na de koep van Suharto. Komen er in het land allerlei moordcommandos aan het werk uh, om communisten en vermeende communisten om zeep te brengen. Uh, de regisseur van deze film, de maker van deze film... die heeft zo'n moordcommando opgespoord. Dat zijn nu mannen van in de zeventig. En hij, pikte, hij volgde vooral eentje uit. En hij laat die man vertellen hoe dat dan exact in zijn werk ging. En wie er vermoord moest worden, of moesten... dus ze kozen ze vaak zelf uit. Dat kon ook zo zijn, ik heb een hekel aan de buurman... en nu heb ik de kans om de buurman om te leggen. Dus dat gebeurde ook. Deze man die heeft naar eigen zeggen honderden mensen om het leven gebracht... En deze, de maker van de film die krijgt hem zover... dat hij gaat demonstreren hoe hij dat deed. Ik zal je de, de, de, de, de meeste details besparen... maar er komt ijzendraad aan te pas en het is, uh, er werd geburgd... want dat gaf minder bloed enzovoort... dan bijvoorbeeld uh, met een mes neersteken of nou, enzovoort. Het zijn gruwelijke details. Uh, vele honderden mensen omgekomen alleen al hè, door deze man. En uh, het meest verbijsterende is misschien nog... dat uh, zoveel jaar later, dus nu... Deze mannen trots rondlopen in Indonesië, trots zijn op hun daden. Ze hebben het land tenslotte behoed voor het communisme. En sterker. Uh, ja, je, je, nog steeds trots rondlopen. Hè? Want dat ze in de Suharto tijd trots rondliepen, dat is. Nee, precies. Uh, nog steeds. Ja. Nog steeds, inderdaad. Uh, nooit vervolgd zijn voor deze misdaden. Dus Indonesië heeft op dit gebied nog heel veel rekenschap af te leggen over het eigen verleden. Uh, want. Er zijn nauwelijks mensen voor, voor, voor de rechter gekomen die dit soort daden hebben gedaan. En deze mensen dus uh, in, in ieder geval niet. Uh, er, wordt op een, er wordt nog steeds ook door de gemiddelde Indonesiën naar gekeken van ja, dat zijn hele prima uitstekende mensen. Dus dat levert uh, bizarre situaties op als dat deze man bijvoorbeeld in zo'n middag talkshow, uh, die wij hier kennen van Omroep Max enzovoort, wordt uitgenodigd. En dan in zo'n talkshow zit bij zo'n presentatrice. En die dan zegt, meneer vertelt nog eens, hoe ging dat nou vroeger? Ja. Hoe, en dan gaat hij nog eens uit de doeken doen hoe hij hoe, hoe, hoe, hoe, hoe die, die mensen om zeep heeft gebracht. En dat is dan allemaal gewoon een gezellig middag item in de talkshow. Maar dat is dan toch wel een beetje nieuw. Want in de Soeharto tijd werd toch ontkend dat er zo ontzettend veel mensen omgebracht waren. Ja. Uh, wordt in deze film duidelijk dat dat, dat nu meer open ligt? Uh, wordt er film... ook over aan, aantallen gesproken? Nee, er wordt geen aantal uh. genoemd, maar er wordt gewoon als een vaststaand feit aangenomen... dat deze mensen heel veel uh, mensen hebben vermoord en dat dat heel goed was voor het land. Zo simpel uh. Uh, ligt het. Ondanks dat uh, tegelijkertijd... Uh, ook bekend is dat er heel veel afrekening bij zat... die lastige buurman die werd, werd vermoord. Dat, wordt, dat, dat soort zaken wordt natuurlijk niet benoemd. Dat wordt allemaal voor een beetje donkere maand, blijft verborgen. Maar het gaat zover dat in de film zit ook een optreden van een minister... waarvan de naam even ontschoten is. En ik denk ook niet dat hij nu nog minister is... maar die dan een grote massa op een massamanifestatie het volk toespreekt... en nog eens dit soort mannen in het, zon, het zonnetje zet en zegt van, ja, die hebben uitstekend werk verricht. Verbijsterend en ontluisterend, eh, om, om het heel kort... Dat eh, zijn de goede, woorden, kort, zijn de goede woorden. Hans, één boek nog in een minuut propaganderen. Wat dacht je daarvan? Ja, de boodschap van de wijze kabouter is een boekje van Roel van Duin, wat natuurlijk in relatie tot Kropotkin genoemd kan worden... maar ook in relatie tot het volgende boek, dat heet Rebellen... in dwarsche geschiedenis van ruim 200 jaar Nederland. Uh, Rick Smits, de hoofdrecteur van de Republikein... Heeft 15 portretten geselecteerd. om, het is een beetje groot gezegd. maar een dwarsgeschiedenis van ruim 200 jaar. Nederland te geven. Hij begint ermee met vanzelfsprekend. zou ik met willen zeggen. Johan Derk van der Kapelle tot een pol. En eindigt met Pim Fortuyn. Zoals dus jullie weten, beide de auteur. van het boek onder dezelfde titel. die luidt. Aan het volk van Nederland. Uh, we moeten afronden. Nou, Hol uh, van Duin komt erin voor. Boer Koekoek komt erin voor. En de toch redelijk onbekende Lucien van Hoesel. Goed zo. Ja. Boek om aan te raden. Uitgever bij? Nieuw Amsterdam. Nieuw Amsterdam. Goed, dan moet ik even van dit moment gebruik maken om... Het kan nog net eventjes. Ik kijk nog één keer, uh, terwijl ik een uitzending doe... naar het uh, vriendelijke, aanmoedigende, doch strenge gezicht van producer Astrid Nauta. We mogen daar nog één keer van genieten, Paul, mijn collega. Uh, en daarna is het over, want OVT gaat andere tijden tegemoet. We hebben vorige week afscheid genomen van Matthijs Deen. We nemen deze week afscheid van Astrid Nauta. Ze blijft bij de VPRO, dus we blijven haar natuurlijk tegenkomen in de gang. Maar mag ik bij deze Astrid bedanken voor alle aanmoedigende, doch strenge jaren begeleiding, waar we natuurlijk, ondanks wel de steekspelderen, toch heel erg van hebben kunnen profiteren. Ja. En uh, ja, Astrid gaat verder bij een nieuw buitenlandprogramma van de VPO. Hans en Jos, uh, heel hartelijk dank uh, weer. Uh, de titels en andere gegevens van alles wat besproken is... daarvoor verwijs ik naar geschiedenis24.nl. En wij gaan nu naar het spoor terug met deel 2 van rampjaar 1672 jaar... waarin Engeland, Frankrijk, Münster en Keulen... de oorlog verklaarden aan de Republiek. Vorige week kon u horen hoe de Franse legers Nederland binnenvielen... de ene na de andere stad innamen en hoe... Margaretha Thurnor, de kasteelvrouw van Amerongen... haar kasteel hals over kop verliet om zich in Amsterdam in veiligheid te brengen. Vandaag hoort u hoe zij in brieven aan haar man, de ambassadeur Godard van Reden... beschrijft hoe het volk in oproer komt en de regenten naar het leven staan. Luister naar Rampjaar 1672, deel 2... gemaakt door Luc Panhuis en Matthijs Deen, techniek Jurek Willig. De en tumulten die van binnen onder het volk is, is zo groot dat het met geen mond uit te spreken is. Als men van een levend lichaam verscheidene ledematen komt af te rukken, dan moet het wel flauw, zwak en ontroerd worden. En zo ging het met het lichaam van de Verenigde Nederlandse Staat. Toen het binnen zo'n korte tijd zoveel steden en zoveel sterkten kwam te verliezen. En toen men de oorzaken begon te onderzoeken, vond men zich ontsteld. En men riep, verraad, verraad. Burgerij en magistraten zochten hun schuld op Malkanders schouder te werpen... Vele morden dat zijn hoogheid, de prins van Oranje, geen absolute macht was gegeven. En van dit alles werd uiteindelijk de schuld geleid op de gebroeders de Wit. Verrader, gij moet sterven. Bid God en bereid uzelfen. Waarom zou God tegenover ons tot ons eigen verderf toegeeflijk zijn? Maar goed, huil, huil als je wilt en zo vaak als je wilt. De beker van de ramspoed zul je toch drinken. Niet zonder reden reikt de hemelse geneesheer hem boordevol aan. Het is juni 1672... En de zomer is heet en droog. De Franse legers zijn, zonder echte tegenstand te ondervinden... Nederland binnengevallen. Ze zijn de Rijn overgetrokken, de Betuwe ingelopen... en ze drijven duizenden wanhopige vluchtelingen voor zich uit. Het gehele land raakte in zulke consternatie... dat nog met pennen te beschrijven nog met tongen uit te spreken is. Uit de bovenbetuwe begonnen alle mensen naar beneden te vluchten en met pak en zak tezamen zo sterk te verhuizen... dat de rivieren met schuiten en schepen... en de landwegen met karren, wagens en paarden bedekt waren... en dat de menigvuldige vluchtelingen door haar jammerlijk lamenteren... een ijselijk geloei hemelwaard opgaven. Indien zij in de handen van haar een vervolgende vijand mochten geraken... dachten zij dat haar zekere dood en de mishandelingen voor ogen stond... Door een vals gerucht meende zij dat heel regiment Moeren... met rode mantels op witte paarden zittende... haar onmenselijke vreedheid aan hun zouden betonen. Den Haag, 14 juni. Mijn heer en liefste hartje, och mijn lieve man... hoe zitten we tegenwoordig in de uiterste en grootste perplexiteit van de wereld... U edel kan zo zwaar niet bedenken of het is nog erger. De vijand nadert. Hier is geen plaats meer daar men zich kan verzekeren. Wat Margaretha in deze periode ervaart... dat is zowel de paniek als de regentenhaat. Luc Panhuizen is biograaf van de Gebroeders de Wit... en auteur van Rampjaar 1672... Ze behoort tot patriciaat van de provincie Utrecht. En zij komt in situaties waarin ze zich een beetje on onherkenbaar probeert te maken. En ook waarin ze zich echt benauwd maakt uh, of ze herkend wordt of niet. Te Rotterdam, Haarlem, Leiden, Utrecht, Delft is al het gemeene volk in oproer. Ze roepen niet anders dan verraad. En dat ons land door de magistraten verkocht is... Hier plunderen ze de wagens, daar willen ze de schepen niet laten passeren. De heren regenten hebben hier niets meer te zeggen... en ik was voorleden dinsdag een uur in Utrecht... en wist niet hoe snel daar weer uit te komen. Ik dorst mezelf niet bekend te maken. Trok mijn kap voor mijn ogen, ging zo stilletjes de stad uit. Hadden ze geweten dat ik het was, dan had ik ongetwijfeld een affront geleden... omdat ze roepen dat u de penningen voor de keurvorst in uw eigen zak gestoken heeft... Zoals de mensen spreken over de regent, het is gewoon niet voor te stellen. Daar het onmogelijk was het doorbreken van den vijand aan den IJssel te beletten... besloot men in Den Haag op de waterlinie het water in te laten... en de landen te inunderen. Op alle smalle passages werden forten gelegd. Amsterdam, 23 juni. Hoog eeuw geboren heer en vader. Uwe edelen zal wel ongetwijfeld hebben verstaan van onze terugtocht... van de IJssel naar hier in Holland, achter de waterlinie. Naarde is door de Fransen met acht compagnieën genomen. Het scheelt dus weinig of heel ons vaderland is verloren. En het allergruwelijkste van alles is dat wij ons land verliezen... zonder dat we ook maar één keer de degens met de vijand gekruist hebben. Mijn God, ik kan het niet begrijpen. Wat moeten wij met degenen die hier de oorzaak van zijn? Mijn liefste heer, het is overal zulke oproer van het gemene volk... die zoveel lijn spreken. En te Amsterdam zelf weet men niet waar zich te wenden. Het is ongelooflijk hoeveel volk en goed daarin gevlucht komt. Men zou zeggen dat de stad het onmogelijk allemaal kan bergen. Ik heb bij deze zware tijd gedocht... of ik het niet beter zou doen om ons zilver te verkopen... of in de munten te brengen en dan te zien of ik dat geld op Hamburg in de bank over kan maken... opdat, als men hier niet blijven kan, er toch nog een penning is... om in nood aan te tasten. De raadpensionaris ziet er tegenwoordig zo verslagen en neerslachtig uit... dat een ieder verwonderd is die hem ziet. Zijn hoogheid zoude hem gevraagd hebben wat raad of uitkomst hij nu zag. En hij zeide geen ter wereld te weten... Elke roept en schreeuwt zeer op hem. Hier is vannacht weer twee compagnie-ruiters ingekomen... om het gepeupel te stillen. Margareta had haar spullen in veiligheid gebracht puur uit angst. Margareta was eigenlijk wel zo als het gros van de vluchtelingen. Gewoon bang. Alleen, ze was een hele rijke vluchteling. Niet alle regenten waren zo paniekerig als zij... Johan Huidenkoper, een uh, burgemeester van Amsterdam... die was heel berekenend. Die gaf uitgebreide inventarislijsten op aan zijn knecht. Die knecht bevond zich uh, op zijn buitenhuis aan de vecht. Het uh, bu buitenhuis heette Goudestein. En die knecht moest heel rustig, maar ook heel vlijtig... alle spullen die de burgemeester opgaf... in veiligheid brengen en in dichtgetimmerde kisten... Verschepen naar Amsterdam. Amsterdam, 15 juni. Aan mijn dienaar. Ik raad u, neem een brandzak. Doe daar het goed in dat in de schuit van mijn kas leidt... en dat in het kastje in de keuken is. Neem alle spiegels mee. De ijzeren pot, mijn bijlen. Laat het ledikantje dat in de kinderkamer staat... door de kooivlechter uit Malkander doen... en neemt het mede, met al zijn toebehoren. De matras die op mijn ledikant leidt, zult gij medenemen... Doch doet het stro er eerst uit. Breng de koperen ringen mede die in de deur van de kelder steken. Gaat bij Schipper Joost en zegt hem dat hij u het geld geeft dat hij mij schuldig is. Of dat ik zijn schuit die te Amsterdam ligt zal komen arresteren. Zeg ook tegen de schout dat hij u betaalt. Huidenkoper was natuurlijk maar een van de vele regenten... die uh, bezig waren met het redden van hun eigen hachje en vooral van hun eigen rijkdom. Binnen de kortste keren lagen de binnenwateren van de Hollandse steden... vol met tot zinkens toe geladen schepen. Als Hillebrand raad weet hoe het hooi naar Amsterdam te zenden... kunt u het hier naartoe sturen. Klaagt bij de schout over het geweld dat de boeren u hebben aangedaan. En mocht u in staat zijn het hooi te zenden... zend dan ook het resterende ipehout... en het hout dat nog in de bak in de keuken ligt. Zorg dat alles stilletjes toegaat en zeg niemand iets... Vanaf de kade zagen de armen standen hoe ho er linnenkasten en servies in die schepen werd geladen. En ze zagen hun, hun uh, regering vertrekken en hun achterlaten. Dat wekte een enorme woede. Mijn heer en lief hartje, in mijn laatste schreef ik van meningen te zijn... om zilver tot geld te maken en dat naar Hamburg over te maken... Maar ik ben komen te verstaan dat de wissels te hoog oplopen... en dat het wat is vol met kapers, zodat niemand het er kan brengen. De oproerigheid en tumulten die van binnen onder het volk is, is zo groot. In Den Haag en overal is zulke ontsteltenis dat het met geen mond uit te spreken is. Het is niet veilig te reizen, zo oproerig zijn alle mensen waar men komt... O, oh, wee, wee, wee, degene die de oorzaak zijn van al ons ongeluk. Het subit aannaderen der vijanden bracht geheel Holland en Zeeland... in grote consternatie en ongemene schrik. Den hemel, die met in nare hitte en hangende wolken bedekt was... scheen die schrik te vermeerderen. Elk stond als bedwelmd en stom en elk was zijn huis te klein en te bang... Daarom begaf een ieder zich op de straat... waar hij niets anders tot zijn troost ontmoette als gekerm en miserie. Elk liet zijn hoofd hangen. Elk zag eruit alsof hij zijn sententie des doods ontvangen had. De ambachten stonden stil. De winkels waren dicht, de rechtbanken waren gesloten. De academieën en scholen maakten vakantie. De kerken daarentegen wierden te klein voor alle benauwde herten, die van angst meer zuchten dan zij konden bidden. Och, heren, het ons niet in uw toorn, en de ons niet in uw grimmigheid. Velen vergroeven hare kostbaarheden in kelders, putten en hoven. Anderen metselden die in muren om ze te redden uit de klauwen der aankomende roofgieren. Velen vreesden een bloedbad. En andere omheilen. Hey, hey, hey. Brief binnengekomen van den Koning van Engeland aan zijn hoogheid, overgebracht door den heer Rede van Renswoude en de beide provinciën ter generaliteit goedgevonden dezelfde niet te communiceren maar zijn hoogheid voor zijn gegeven communicatie te bedanken. Op dit moment heerst er in de Nederlandse Republiek... een explosieve situatie. Uh, het gezag verkeert in een absolute crisis. En uh, op dit moment komt er juist een brief van de koning van Engeland... gericht aan Willem III. Mijn neef... Ik weet in welke benarde positie u zich thans bevindt... en ik ben er erg diep door geraakt. Ik bid u ervan verzekerd te zijn dat ik dezelfde tederheid... en hetzelfde respect voor uw persoon voel als ik altijd al heb gedaan. Zowel vanwege uw persoonlijke deugden als vanwege onze bloedband gelooft bovendien dat het de staat van het land was... die me belet heeft met u te corresponderen... en u deelgenoot te maken van mijn voornemens en transacties... en de verdragen die ik met de Franse koning heb gesloten. Ik heb altijd geprobeerd uw belangen te bevorderen... voor zover de omstandigheden dat toelieten. Karel II was een, uh, een sluwe koning. Hij wist dat in de Republiek heel erg veel aanhangers... van de prins van Oranje... hoopte op... zijn steun. Dat Engeland eigenlijk... alleen maar oorlog voerde... tegen de Republiek. Omdat Karel zo'n hekel zou hebben... aan Johan de Wit. Karel... die schreef die brief... aan Willem... precies om dat sentiment... tot het kookpunt te verhitten. En hij legt de Zwarte Piet dus volkomen bij Johan de Wit. Het zijn de eeuwige machinaties en de brutaliteiten tegen mijn persoon geweest... van hen die zo'n grote rol hebben gespeeld in de regering van de Verenigde Provinciën... die me ertoe hebben gedwongen met te liëren aan de Franse koning... die dezelfde reden heeft zich over hen te beklagen... en wiens enige doel het is de Loevesteinse factie te bestrijden... en ons van hun beledigingen te vrijwaren in de toekomst. Staten-generaal wilde deze brief van de Engelse koning geheim houden. Ze wisten natuurlijk donders goed dat het een explosieve inhoud bevatte. En het wordt toch gepubliceerd. De initiatiefnemer is hoogstwaarschijnlijk Gaspar Vagel geweest. En Willem heeft het niet tegengehouden. En wanneer de inwoners van de Verenigde Provinciën... hun vergissing bij tijds inzien... en u hetzelfde gezag zult uitoefenen als uw voorvaderen... zo lang en waardig hebben gedaan... ligt het voor de hand dat dezelfde Franse koning en ik... een volmaakte vriendschap met de Verenigde Provinciën zullen onderhouden. Vanaf dan wordt het duidelijk aan het grote publiek... dat de prins van Oranje zijn handen heeft afgetrokken van de regenten... En dat Willem ook tegenover de raadpensionaris is komen te staan... in het politieke spectrum. En zodra ik bemerk dat het niet meer aan die gewelddadige nog aan een andere valse partij is om te verdraaien of te verdonkermanen... in wat voor benarde toestand ze het volk hebben gebracht... zal ik het geweld waaronder uw volk zo leidt laten ophouden. want iedereen onderkent de particuliere zorg die ik koester voor uw persoon... en de achting die ik voel voor de verenigde provincieën... die aan uw zorgen zijn toevertrouwd. Rest mij nog u te verzekeren en te overtuigen... van de meest gunstige gezindheid en bedoelingen die u maar kan wensen... en die ervan getuigen dat ik ben en zal zijn mijn lieve neef... uw liefhebbende oom Charles. Wat er gebeurt na deze brief is dat de raadpensionaris eigenlijk vogelvrij wordt verklaard. Alle pamfletten die over hem worden geschreven, die worden nog wat bloeddorstiger en nog talrijker. En eigenlijk durft niemand het meer voor hem op te nemen. De mensen van Holland en Zeeland begonnen zich te bewegen... en deze oploop der burgeren en landluiden... begonnen in alle plaatsen tegelijk, gelijk ooit de beeldenstorm. Nu elks welvaren in de waagschal lag... begon ieder zijn sentiment zonder schromen... openlijk uit te zeggen over de ware oorzaken van haar ondergang. De meeste belasten den raadpensionaris De Wit met zijn broeder Cornelis... De meeste deel van het volk hield de wit voor degene die het land aan Frankrijk had verkost. Waarom sommigen openlijk zeiden dat zij wel turf en hout wilden verschaffen... om de raadpensionaris met zijn broeder te verbranden. Anderen presenteerden haar een dienst om het beulsambt aan haar te bedienen. Amsterdam, mijn liefste man, wat denkt u Ede van zulke oorlog? Wie heeft diergelijken ooit gehoord? Utrecht heeft zich met de hele provincie overgegeven. Eergisteren zijn er in Utrecht omtrent 6000 Franse troepen de stad ingetrokken... en hebben onze heren regenten met de hoed in de hand voor de Fransen in de statenkamer moeten staan. De heer is merkelijk op ons vertoornd. Elk zorgt voor zichzelf ik ga als een verdoold schaap. Men doet alles zo verkeerdelijk dat oude officiers... ze staan als kinderen en ze weten niet wat ze moeten zeggen. Het volk schreeuwt naar de regenten. Hier in de stad noemen ze al namen... en dat ze wel weten wat ze hen aan zullen doen... als ze de stad willen overgeven. Want ze willen liever sterven dan Frans worden. In deze tijd kwamen er zoveel schimdichten en pasquellen, alsof die uit de lucht regenden. En dat meestal tegen Jan de Wit en zijn broer Cornelis de Wit. Elk schreef slechts wat hij hoorde en in den zin kreeg. Men beschuldigde de raadpensionaris... niet alleen van het overgeven der Nederlandse steden... maar ook dat hij slans financiën had uitgeput. Dat hij zelf nu tachtig tonnen gouds... Wissel op Venetië had overgemaakt en dat hij beskruid aan de Fransen had verkocht. Even na dit was gepasseerd... hoorde men in vele steden een gemene stemme des volks. Wij begeren dat men den prins van Oranje zal stadhouder maken. Hij moet worden gemaakt hetgeen zijn voorouderen geweest zijn. En er kwam het volk zo sterk op de been... dat daardoor geen kleine consternatie onder de heren van de regering ontstond welke bij sommigen te meer en groter was... omdat men onder het grauw riep... wij kennen ze wel, die den prins tegen zijn... en zullen ze ook wel vinden. Xa Hagen, den 3 juli. Op eergisterenavond verstaat men... dat haar edele grootmogendheid geconcludeerd hebbende... met egale stemmen het morificeren van het eeuwige edict en om het aanstellen van een stadhouder te doen, succes nemen. De heer raadpensionaris heeft, herstellende van een aanslag op zijn leven gepleegd, zijn ontslagbrief geschreven. Bij het subiet overgaan van de steden aan de Rijn. het doorbreken van de vijand aan de IJssel. het totaalverlies van de provincie van Gelderland, Utrecht en de Overijssel. bijna zonder tegenweer. heb ik de waarheid ondervonden van hetgeen eertijds op de Republiek van Rome gepast wierde. Propere omnis, sibi vendriant adversa uni imputantar. Succes heeft vele vaders, maar ongeluk komt op de schouderen van ene. Want ik heb ondervonden en gezien dat het Batavische volk desastres heeft willen schuiven op mijn schouderen. Nu ik door Godes wonderlijke bestieringen levendig aan een aanslag ontkomen ben en de van mijne ontvangen kwetsuren met de tijd wederom genezen en hersteld ben... heb ik mij laten overtuigen... mijn ontslag van het raadpensionarisambt te verzoeken. Zijn hoogheid is hier gisteren door de burgers... in wapenen en ruiterij met grote vreugde ingehaald... en op het stadhuis getrakteerd. En Vos schrijft dat hij zaterdagavond, omtrent de klok van half elf... heeft gezien hoe Cornelis de Wit naar de gevangenpoort is gebracht... en dat er grote bezwaarnissen tot zijn lasten zijn gebracht. Hij zit nu voor de tralies. Zo men zei houdt hij zichzelf van de domme. Hij zou met de pijnbank zijn gedreigd. Op heden, omtrent acht uren, heeft een heer Cornelis de Wit... zijn logement op de gevangenpoort genomen, waarin hij door de heer Fiscaal Ruis, de drost van het hof, vanuit Dordrecht gebracht is. Er zijn sterke geruchten dat hij een van hoogheidskamerlingen... 12.000 gulden zou hebben gegeven. Op voorwaarde dat hij den hoogheid het leven zou benemen... maar dat voor zij de kamerling, nadat hij het geld gekregen had... hetzelfde aan de hoogheid aanstonds bekend zou hebben gemaakt. Cornelis de Wit wordt ondervraagd. Maar hij praat zichzelf vast... Hij zegt dat degene die hem heeft beschuldigd, hem volkomen onbekend is. En dat kan heel erg snel worden weerlegd. Cornelis en zijn beschuldiger hebben al, uh, elkaar al veel vaker gezien. Dat valt heel mak makkelijk te bewijzen. Uh, de rechters staan onder hoge druk. Er staan allemaal uh, spreekkoren rond de gevangenis... die dagelijks roepen dat ze het hoofd van Cornelis willen zien. Dus die rechters weten dat ze... met een, een, een stevig vonnis naar buiten moeten komen. Cornelis weigert om een bekentenis af te leggen... en wordt op de pijnbank gelegd. Het is een unicum, een regent op de pijnbank. Cornelis wordt uh, hevig gemarteld. En, maar hij houdt stand, hij bekent niks. Hij roept wat er niet in zit, zullen jullie er niet uitkrijgen. Uh, na de pijnbank is Cornelis helemaal gebroken, maar hij heeft niet bekend... en hij wordt veroordeeld tot verbanning. Het Hof van Holland. Gezien en geëxamineerd hebben we de, de stukken bij de procureur-generaal... tot lasten van meester Cornelis de Wit... oud-burgemeester van Dordrecht, Ruard van den Land van Putten... Tegenwoordig gevangen op de gevangenpoort van Den Haag... verklaart de gevangenen vervallen van al zijn digniteit en ambten... en bandt hem voorts uit de landen van Holland en West-Friesland... zonder daar ooit wederom in te komen op poenen van zware straffen. En die verbanning wekte enorme volkswoede. Want men wilde het hoofd van Cornelis. En nou komt Cornelis de Wit er nog levend af ook. Dat Cornelis de Wit op vrije voeten werd gesteld... leidde tot groot gemor onder de burgers... zeggende dat hij behoorde te sterven. Den gewezen raadpensionaris meester Johan de Wit... kwam met zijn karos met twee paarden... om zijn broeder van de gevangenpoort af te halen. Doch zo haast hij in de gevangenpoort was gegaan... Deden de burgers dat weer terugrijden. Omtrent zes uur des avonds besloten de burgers de gevangenpoort met geweld te openen. en de twee broeders daaruit te halen. Hierop haalden ze smids, hamers en mokers. sloegen de sloten van de poort aan stukken. en opening krijgende, vloog er een groot deel naar boven. In de kamer gekomen vonden ze Cornelis de Wit in zijn Japonse rok op het bedden liggen en zijn broeder zat aan het voeteinde bij hem en las. Verrader, zeiden ze tegen Cornelis, gij moet sterven. Bid God en bereid uzelf. En ze rukten Cornelis van het bed af... en hij wierd met horten en stoten, vloekende en kwalijk sprekende... zeggende, voort jouw hond naar beneden, de trappen afgedreven. De raadpensionaris daarachter komende... nam zijn broeder bij de hand en zei... Vrome burgers, hoe gaat dit zo? Even op straat komenden wierden zij met schoppen en slagen aangerand... en men wilde haar naar het schevot toedringen... om al daar te harcumuleren of doorschieten. Maar enigen konden dit niet afwachten... zodat Cornelis de Wit eerst wierd onder de voet geslagen. En vijf of zes treden daarvandaan kreeg een gewezen raadpensionaris... zeggende, wel mannen, wat zal dit zijn... Een slag met de kool van een musket voor zijn hoofd... zodat hij ook nederviel. Maar niet dood zijnde... wiegd met een pistool door de kop geschoten... zodat hij den geest gaf. Cornelis de Wit op straat liggende... kreeg enige steken in het lijf... en meteen daarop ontvingen de twee neergestorte lichamen... nog verschillende kogels... zowel uit roers als musketten. Hierop schoot het grauw toe... En scheurde haar de klederen met lappen en stukken van het lijf. En sleepte de lichamen op de benen gans naakt over de straat naar het schavot. Alwaar Cornelis, niet geheel dood zijnde, nog enige zijn laatste snikken gaf. Nadat de lijken op het schavot waren gehaald... werden ze zo naakt met lonten aan de wippaal met de voeten omhoog opgehangen... geschopt en bespogen. Op dit schandig schouwtoneel werd het laatste deel van dit waarachtig terugspel ten einde gespeeld, doordat enige de haarlokken van hun hoofden schoren, de tanden uit de monden sloegen en de tong uit de halsen rukten. Neus, oren en heimelijke delen werden afgesneden, de duimen, vingeren en tonen van handen en voeten gekapt. En dit alles. Met de gruwelijkste en vloekwoorden die men ooit had gehoord. Enige verbasterden zelfs in menseneters, daar zij het vlees met stukken uit het lichaam beten. Maar nog met deze uiterlijke leden niet tevreden, sneden ze de borsten en buiken open, haalden de harten en ingewanden daaruit, sperden de lichamen met houten pennen open, zodat ze meer geslachte beesten. Als mensen gelijk waren. Eindelijk bracht de nacht en de duisterheid deze schrikkelijke tragedie ten einde. En nadat elk zijn weegs gegaan was, werden de lijken afgenomen en te hunner huis gebracht. En zijn enige dagen daarna heimelijk begraven. Men veilde de afgesneden leden al om voor klein geld een teen voor tien stuivers, een vinger voor vijftien à twintig... een oor voor vijfentwintig à dertig stuivers. De edele grootmogendheden, de heren Staten van Holland... waren toen dit gebeurde juist in haar vergaderingen bijeen... van waar zij deze verwoedheden hebben aanschouwd. Dit was het ellendig einde van deze twee heerige broeders... Ik heb dikwijls gedroomd na de dood van mijn man Cornelis de Wit... dat ik weer trouwde. Met zeer grote manifestatie en feestelijkheden... en met een zeer grote sleep. En ik wachtte mijn bruidegom, mijn man zaliger. En ik wachtte. Maar er kwam niemand... Ja, dit was het tweede deel van Rampjaar 1672. U hoorde de stemmen van Ton Lutz, Annemarie Oster, Job Cohen... Filip Freeriks, Peter Brussen, Frits Lambrechts, Donald de Macas, Els Buitendijk, Arend-Jan Herma van Vos, Theo Uitenbogert... Leopold Witte, Klaas Vos en Astrid Nauta. En in de rol van Oproerig Volk hoorde u de leden van het Groot Omroepkoor... en Gert-Jan met de studenten van de Theaterkamer Amsterdam. En dit was dus uh, een programma van Matthijs D. Voor verdere informatie verwijs ik u naar onze site... www.geschiedenis24.nl slash OVT. Uh, hiermee zijn we het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Straks na het nieuws de perstribune van Max. En daarin uh, ontvangt Govert van Brakel... Uh, Jan Rietman, onder meer oud uh, disjockey, En daarnaast als sportgast uh, Henk Timmer, oud-voetbalkeeper. Uh, en ook de man van Marianne Timmer. Ik ben benieuwd of het over voetbal of over schaatsen zal gaan. Want schaatsen is volgens mij meer in de actualiteit. Maar goed, om dat te horen moet u dus blijven luisteren naar Radio 1. Wij zijn er volgende week zondag weer. Ik wens u nog een hele prettige dag.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 Dit is Radio 1.